Annette Schut met het NOS-journaal. President Poetin heeft de Azerbeidzjaanse president Aliyev excuses aangeboden... voor de ramp met het vliegtuig van Azerbeidzjan Airlines. Op eerste kerstdag week het uit boven Russisch grondgebied... en stortte het later neer in Kazachstan. 38 mensen kwamen om. Volgens het Kremlin sprak Poetin van een tragisch incident in het Russische luchtruim. Poetin zei niet expliciet wat er aan de hand was... Wel zegt het Kremlin dat de Russische luchtafweer in actie kwam tegen Oekraïnse drones. Passagiers die het overleefden zeggen dat ze tijdens de vlucht knallen hoorden. In het wrakstuk zaten gaten die hierop zouden kunnen wijzen dat het vliegtuig is neergeschoten. De politie heeft een man uit Ridderkerk aangehouden... als verdachte na de woningband in Froomshoop in Overijssel. Gisteravond kwamen twee bewoners van het huis om het leven... Volgens de buren was er een explosie voor de brand uitbrak. Wat de verdachte uit Ridderkerk met Vroomshoop te maken had, is niet bekend. Het parkeerterrein in Rijzenhout, waar afgelopen november... meer dan 40 auto's uitbranden, moet dicht. Volgens de gemeente Haarlemmermeer is het terrein illegaal... en heeft het bovendien een agrarische bestemming. Ook is er veel onrust onder de omwonenden sinds de brand... en een aantal pogingen tot brandstichting. Het terrein ligt niet ver van Schiphol en wordt gebruikt voor langparkeerders. De gemeente probeert de eigenaren van geparkeerde auto's te bereiken... met het verzoek hun auto weg te halen. Het plastic recyclebedrijf Blue Cycle in Heerenveen is na een jaar failliet. Het was de eerste fabriek die van plastic afval olie maakte. Volgens de directie waren de kosten hoger dan verwacht. Verder klaagde de omgeving over stank. Het recyclebedrijf in Heerenveen werkt nog aan een doorstart. Het weer, grijs en nevelig in het zuiden en zuidoosten, kans op zon. Weinig wind en het is 1 tot 4 graden. Ook morgen bewolkt en wat motregen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 But all I find is me, oh my. It's got me on my knees, still loving. I keep losing sleep. I'm looking for the answer, but only in my dreams it sets me free. Should take my shirt off oui, my minid. Wee wee, it's a tragedy. I can't be mad at you, so I'm mad at me.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 Amis nous ne sont pas ici Pour nous rendre tristes Mais oui je sais, je suis conscient Bien souvent ce n'est pas facile Eh où étez pour moi dans cette histoire Je te donne tout ce que j'ai Mais je sais pas quest que I've been up, I've been down, I walk the line, I've come around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 Het begin van het eh, tweedeur. Met de Haanse band, uh, Chef specials zijn we natuurlijk heel trots op uh, Dolly. Nou, dat ze uit onze uh, regio uh, komen. Ja, het is jammer dat ze niet uit Zandvoort komen. Nee, dat had nou net dat nog even net de even een kerst op geweest. de taart geweest. <laughs> Zeker weten. Nee, ik heb net uh, met Yves die we nou hebben. Hè, Yves maar we zo trots nou, op Ja, doe, chef, chef er ook bij en zo. Oh, jongens. Ja, nee, maar het is een fantastische band. Zeker. Nou, de nieuwe zin heet uh, C'est la vie. En uh, voor mij mag het een hele grote hit gaan worden. Lekkere muziek zo in het begin van de tweede uur. En wat gaan we in de tweede uur doen, uh, Dolly? En ja, vooral dus... ook in de derde uur, want we zijn iemand vergeten, hè? Uh, ja. ja. Ja. Ja. Nou. nou. Ja. nou. Uh, we, we gaan straks even kijken naar een, een of meerdere nieuwsberichtjes vanuit Zandvoort. Um, we, half vier ga ik jullie meenemen in de evenementenagenda. Dus let op dat, uh, dat je niks mist. <coughs> Dan, om, uh, zeg maar pakweg tien over half vier, weer even wat nieuws. En dan uh, gaan we alweer, ja, ja, je kondigt nu het tweede uur aan. Maar voordat je het weet, kun, kondigen we hem alweer af. En dan in het derde uur dan hebben we de Pit Report. En natuurlijk onze proezie man. Marco. Marco Tamis. Ja, die komt weer langs met een heel mooi stuk pro -wessie. Ja, daar gaan we wel vanuit. Zeker. En ja. blijf daarvoor lekker luisteren naar de Zandvoerse Radio. Zo is dat. Zo is dat. We zijn er al bijna 35 jaar, hè? Ongelooflijk. Ja. Ja. Het ja. zal weer een mooi feestje worden, denk ik. Laten, het we het, uh, laten we het hopen. Ik, ik, ik kan me het 25-jarig feest nog echt wel heus ja. horen. We hadden de dag van gisteren. Het 20 jaar was ook geweldig. Oh, oh, ja. Wat was dat fantastisch. Ja. Dus, ja. Maar uh, ja, nou ja, ga jij even lekker een uh, slokje water nemen of zo, uh, Dolly? Ik gooi je even dicht hoor, dan uh, horen de mensen dat, uh, dat geblaf van je niet, oh. uh, weet je wel? Nou, ja. Uh, ja, het uh, tweede uur is ook weer uh, met allemaal interessante onderwerpen hier op de Samfors Radio. Goedemiddag en uh, ja, nog steeds een beetje uitbuiken van uh, de kerst natuurlijk. En uh, genieten van de mooie muziek die we ook vanmiddag voor je in petto hebben. En heb je een plaat die je echt wil horen en nooit meer hoort bij ZFM? Kan je ook bellen naar de studio 023 57 30393. En dan neemt Tolly Tempierik de telefoon op. Hier is Jorde Voice. Even lekker meezingen met deze klassieker van uh, Pearl Collins... en uh, Philip Billy en de Easy Lover. Zand wordt op zaterdag bij tot vijf uh, uur vanmiddag. En uh, niet alleen lekkere muziek... maar we houden jou ook uh, op de hoogte van het uh, laatste nieuws. In dit blogje komt wel een uh, heel speciaal bericht uh, langs. En het heeft alles te maken met de brand. Ja, de brand. Hè. Ja, en iedereen weet al meteen waar het over gaat. Natuurlijk waar het op gedoeld wordt. Er is vandaag een... Uh... ...verklaring gekomen van de uh, uitbaters van de Burnies Beach Club. Blijkbaar zijn er toch een heleboel vragen en misverstanden ontstaan... ...over de brand in uh, het Riesch-gebouw. En ik zal het bericht aan u voorlezen... Uh, er wordt gesteld naar aanleiding van de recente berichtgeving... willen we graag een misverstand rechtzetten. De brand die eerder deze week uitbrak in het oude Riesgebouw boven Burnies... betrof een pand dat geen onderdeel is van Burnies Beach Club. Dit naastgelegen gebouw stond gelukkig ver genoeg van de locatie... en Burnies heeft dan ook geen enkele schade van deze brand ondervonden... Ja, blijkbaar is toch bij heel veel mensen uh, het, het, het, ja, de gedachte ontstaan dat ook de beachclub uh, eraan zou zijn gegaan of beschadigd geraakt. Maar dat is dus niet het geval. Nee, dus uh, daarom hadden wij ook uh, vermeld uh, bij het bericht, hè, toen we het uh, nieuws uh, brachten, dat het, het de oude Ries was wat uh, in, de, in de fik stond. Yes, yes, yes. Dus... Ja, en niet Bernie's. Nee. Ja, ehm... Um... Dan even wat berichten vanuit de gemeente... over de openingstijden en de werktijden rond de jaarwisseling. Dat is misschien wel handig om te weten. Uh, maandag 30 en dinsdag 31 december... is uh, de balie van de gemeente geopend van half negen tot half één... en van half twee tot vier uur. En dat dan alleen op afspraak. Woensdag 1 januari is uiteraard het gemeentehuis gesloten. Donderdag 2 januari, dan is, uh, is er een opening van half negen tot half één. En uh, smiddags uh, weer van half twee tot vier uur en alleen op afspraak. S'avonds is er geen balie open, dan is het gesloten. Maandag 6 januari op Drie Koningen, dan is het gesloten tot elf uur. En daarna gaat de balie open. Dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met de afvalinzamelingen die, die wijzigen. Op, um, even kijken. Woensdag 1 januari is er geen inzameling van GFT en duocontainers. Die inzameling wordt ingehaald op zaterdag 4 januari 2025 alweer. En um, op woensdag 1 januari 2025. De remise die is op uh, uh, 31 maart open tot 3 uur. 31 maart, 31 december? Ach, 31 december. Zeg ik nou 31 maart? De Wishful Thinking is mijn kleinzoonjaar. Oh, nee, oh, wat erg. Nou goed. Om, uh, schade, en om schade te voorkomen sluit Spaarnerlanden van vrijdag 27 december tot woensdag 1 januari. een aantal prullenbakken en containers af. Dan nog even het volgende. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op woensdag 8 januari kerstbomen inleveren... en maken daarmee kans op leuke prijzen. En over die actie kun je alles, info, alle informatie vinden op de website van Spaar naar Landen. En uiteraard op onze Facebookpagina en app, Dolly. Kijk, heb je het en, daar ook allemaal ja, op gezet? Ja, staat ook allemaal op. En uh, dat andere verhaal van uh, de gemeente kan je rustig nalezen op ons tv-kanaal. Ja. Kanaal 40 Digitaal Ziggo en... Uh, 1367 KPN. En dan hoor je ook het uh, radiogeluid uh, op de achtergrond. Oh, Hoe leuk no, is ons, dat? Krijg je ons er gratis bij. Precies. Dus ja. kijk even op kanaal 40 of 1367. Zo is dat. Dat waren ze weer, uh, de nieuwtjes. Nou, uh, de collega's van uh, Radio 2 zitten midden in de top 2000. En ik heb een beetje vanaf het begin uh, geluisterd. Hoor je ja. allemaal nummers, of heel veel nummers... Die je denkt, dat, huh, hoe komen die nou in de top 2000? Ja, dat, dat vraag ik me ook regelmatig af. Dan denk ik, wat een rare nummers nooit gehoord. Wat een rare, nee precies. En helemaal geen hitnummer of zo. Precies. Of, hoe, hoe kan dat? Is, is daar dan wel voor gestemd of zo? Nou ja, er wordt er een uh, actie uh, door iemand opgezet. Die wil ja. de plaat in de lijst hebben. Dus oh. die nodigt als uh, vrienden en vriendinnen en volgers uit... Uh, Lijkjes kopen. Om, uh, ja, likeies kopen. Om uh, te stemmen op uh, die uh, platen. Op dat plaatje? Ja. Jeetje. En zo komt hij uiteindelijk in de top 2000. Dus een wij zouden ook een plaatje kunnen gaan maken. Dat, en als nou, we dat dan genoeg leuk. gaan promoten, dan komen we misschien ook in de 2000. Ja, nou, zit zitten precies op 2000, denk ik. Zou je het denken? Ja, misschien wel. Ah, we scoren eentje hoger. Ja, oké. Okay. Ja, 1999. Ja, daar komen wij wel op. Ja, uit. zeker. Nou ja, Dolly in die lijst inderdaad de minder bekende platen die ook ja. al langs kwamen. En eentje die is in 2020 volgens mij voor het eerst in de lijst verschenen. Ja. En ook dit jaar stond die weer in de lijst op nou ja, 1700 uh, nog iets. Ja. Dat is een plaat van Rowan Hersen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind hem wel leuk... Uh, een leuk pleitje. Leuk pleikje. om te draaien, ja. Het roeie kliet heet dat plaatje. Ja, daar komt hij aan, hè? Rooe hersen. Uit de top 2000, dus we mogen draaien. Rijk, Loop ik hier naar boete, breng ik bijna mijn nek Oh, mooie dag Ik was niet wat ik zag Het is raar, heel raar Ze vroeg me hoe het ging, ik haal haalde alles door elkaar Het is wo, echt wo 36, jaar, Ik was niet dat dat nog bestond. Ik zal de een zee zo jong Zee kwam op de fiets voorbij Laagde tegen mij dat roeie knip, die roeie mond, vaasje nagel aan de grond. Ik kleurde langzaam in de zon. De lente die begon. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, ik Geluid kwam er niet doet, maar hoop, wat nou? Zonne-mooie naken, verruppig niet meer goud. Het is woord, echt woord. maar hier kieperio. Ik, ik was niet ik dat dat nog bestond, ik zal een zee zo jong. Zee kwam op de fiets voorbij en laagde tegen. Dat rooie kleur, die rooie moestom Was genageld aan de grond Kluurde langzaam in de zon Leenten die begon Een jaar al zag ik er terug Maar ze fietste veel te vlug Ze had je rooie kleur niet aan Liefde van de baan Ik zal een zee zo jong Zee kwam op de fiets verbeteren Die uh, Rowan Hersen komen we uiteraard wel tegen in de top 2000. Maar dan uh, met het nummer wat we allemaal wel lekker kunnen meezingen. Limburg, dat, uh, ja, dat kennen we allemaal wel. Uh, het is een kwestie van geduld. En van diezelfde band, Rowan Hersen, was uh, dit uh, andere nummer. Het roeie kliet. Nou, het valt eigenlijk helemaal niet tegen, Dolly. Nee, best, zeker niet. Best je, een aardig plaatje. Ja, en je weet natuurlijk niet hoe populair dit nummer in uh, Limburg is, hè? Nee, Want, oh, dat zou zomaar kunnen. Ja, als dat daar veel gedraaid wordt ja. uh, op feesten, partijen en de lokale radio, ja, dan heb je best kans dat hij daar door de lucht schiet. Precies. Ja. Zo is het maar net, zometeen uh, evenementen. Overheen, zingen we opnieuw in. En dan heb je weer een hit. Joh, de stabbeling in, de single van uh, Seril. Het is uh, half vier uh, geworden tijd voor de evenementen, Dolly. Jazeker, ja. En uh, er zijn er wel weer een paar, hoor. We gaan eerst even met z'n allen naar de ijsbaan. Want daar zijn ook nog wel wat dingen te doen. Uh, namelijk uh, die fluitketel Curling Race. Ja. Dat loopt nog steeds. En de 32 teams. Uh, die gaan strijden om de wisselbekers zijn inmiddels bekend. Ik, ik zal jullie niet uh, vermoeien met ze allemaal op te noemen. Ga maar gewoon kijken. Dan zie je vanzelf wie die 32 teams zijn. En als je dat wil gaan zien, dat kan op maandag 30 december. Dan volgt de knock finale. En als je wil weten hoe laat, moet je zelf even op ijsbaanzandvoort.nl kijken. Want ik heb geen tijd meegenomen. De jaarlijkse disco on ice komt er ook aan op de IJsbaan Zandvoort. En dan draaien dj's de leukste hits. Er is speciale verlichting en een hele hoop gezelligheid. Dat is op 4 januari vanaf 4 uur middags, Ja, en dat is dan ook meteen de afscheidsavond van de IJsbaan. Ja, da ja, ja. dan zijn ze nog een dag open, hè, geloof ik. Daarna. Nou, ik dacht dat ze de vijfde meteen al gingen beginnen oh. met uh, afbreken. Oké, okay, oké. Okay. Had ik het uh, idee, maar het... het het kan zijn hoor, dat het de vijfde, de laatste dag is. Nou ja, in ieder geval een mooi evenement is dat. Hè. Al jaren Zeker, en, uh, ja. van de veld uh, met z'n vrachtwagen. Ja, dan, uh, ja, ja, ja. Heel leuk. Altijd heel mooi. En uh, ik hoorde van iemand die hier uh, op bezoek was uh, in uh, Zandvoort. Die zei tegen mij van, uh, ik zie allemaal borden van uh, die uh, voor Disco on Ice uh, reclame maken als je Zandvoort uh, binnenkomt. Dat is wel leuk natuurlijk. Zeker doen ze goed. Ja, ja. Promoten, hè? Zeker weten. Ja, want als er niemand staat, is er geen klap aan. Oké, okay, dan gaan we verder. collectief plex exposeert van 14 december 2024 tot en met 19 januari 2025 in het oude raadhuis aan het Raadhuisplein 16 te Zandvoort. En die is elke week, elk weekend, moet ik zeggen, geopend van 12 tot 5 uur. En die expo wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beleef Zandvoort. En de kunstenaars die je daar kunt vinden zijn René van der Hulst, Petra van Os, Marianne Blijdenstein, Anno Max Marum, Jacqueline Halin en Maartje Kemme. Nou, dan gaan we naar het volgende. Want zowel de vuurbaak als de watertoren zijn eeuwenlang de bepalende elementen geweest in de skyline van Zandvoort. En uh, vanaf dinsdag 24 december is een buitenexpositie gestart aan de boulevard, waarin de geschiedenis van deze torens in beeld wordt gebracht. Beide gebouwen zijn in hun functie erg belangrijk geweest voor het dorp. De vuurbaak was tot eind 19e eeuw het herkenningspunt van Zandvoort voor de vissers op zee... De watertoren zorgden ervoor dat alle hotels en huishoudens voldoende waterdruk hadden. De torens zijn destijds op een zo hoog mogelijke locatie op het duin gebouwd. Dus daarvoor kunt u naar de boulevard. Dan de nieuwjaarsduik komt er weer aan. Hè? En uh, nou weet ik, ik heel dom van mij. Ik, ik weet niet uh, waar het ongeveer is eigenlijk. Uh, ja, denk was het niet bij de haven van Zandvoort dit jaar? De haven, bij de rotonde? Of, uh, Ja, bij Beach Club 10, uh, waar hij uh, ja, altijd zit. Volgens ja. mij wel. Ja, dus bij, uh, bij tent 9, tent 10. Bij de Rotonde. Oké, okay. uh, daar is uh, vanaf 12 uur is er podiummuziek op nieuwjaarsdag. Om kwart voor twee begint de warming up. En daar zullen de Dance Academy en de Fit Academy voor zorgen... dat iedereen helemaal ready is om het water in te duiken. En om twee uur is het dan zover, dan rent iedereen het koude water in. En wanneer je in het water uitkomt, dan zal er een lekker soepje voor je klaarstaan. En de muziek zal tot ongeveer drie uur doorgaan. Het evenement is helemaal gratis. Inschrijven is ook niet nodig. En het is leuk als je komt duiken, maar alleen aanmoedigen of kijken is natuurlijk ook helemaal goed. Zeker. Voor de, even voor de niet-zandwoorders. Als u met de auto komt, dan kun je eenvoudig parkeren aan de boulevard. En het is aan te raden om op tijd te komen omdat er veel deelnemers zijn voor de nieuwjaarsduik. Kom je met de trein, dan is het ongeveer vijf minuten lopen vanaf het station. Let wel op, want in verband met de nieuwjaarsdag is er een aangepaste dienstregeling voor zowel de bus als de trein. Dus duik lekker mee op nieuwjaarsdag hier in Zandvoort. Veel leuker dan in Scheveningen. Iets minder druk, maar wel de oudste duiken, Dolly. Dus, Dat uh, wel, ja. ja zeker ja, weten. Ja, wij, wij zijn gaan begonnen. Wij zijn lekker begonnen. Be le le le Op ja. New Year's Day zijn we lekker begonnen. Ja. Nou ja, nog een paar dagen wachten, maar dan is het echt nieuwjaarsdag. En dan uh, mag uh, deze plaats zeker niet ontbreken in uh, de collectieplaten die we vandaag uh, voor je draaien. Hier is uh, de singel van uh, YouTube. Het is bijna 1 januari en dan gaan we uiteraard uh, aan de nieuwjaarsduiken uh, meedoen hier in Zandvoort. Want daar jouw YouTube en uh, nu erachteraan. De uh, Glamour Boys. Hoorde je bij de uh, Zandvoos Radio met uh, eh, eh, even kijken. Nee, Living Color met de Glamour Boys. Zo is het, uh, Oké. Okay. Ja, nou dat ja, we niet. hebben nog een uh, bericht over de persoon van het jaar. Jazeker. Wie is dat? Wie zal dat gaan? Ja, dat weten we nog niet. Okay, okay. De, nee, we ja. hebben geduld, geduld. Want uh, ja, wie gaat het worden inderdaad? Het Haarlems Dagblad houdt weer deze verkiezing... waarbij lezers hun favoriete kandidaat kunnen kiezen. En uh, je kunt stemmen uh, via de stembon bon in de krant. Maar dat kan ook online. En dat kan vanaf zaterdagochtend, dus hedenochtend, vanaf 7 uur. Daar zijn de stembussen opengegaan, om het zomaar even te noemen... En je kunt stemmen tot uh, met woensdag 14 januari. De bekendmaking van de winnaar of winnares is vrijdag 17 januari in het badhuis in Haarlem. En uh, ja, onder het uh, formulier waarin iedereen wordt voorgesteld, daar worden die kandidaten dan kort uitgelicht... uitgelicht. En de kandidaten hebben zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk gemaakt. En sommige kandidaten zijn gekozen na een tip van lezers. En ook zijn er enkele zandvoorters genomineerd. Aha, volgens mij een stuk of drie hè, geloof drie ik? Drie zijn er genomineerd, ja. ja. Klopt. Oké, okay, dus uh, waar kunnen de mensen kijken en stemmen? Uh, bij haarlemsdagblad.nl Oké, okay, nou, breng je stem uit en uh, uiteraard wel voor de zandvoorters dan hè? Wij gaan nou ja, voor de Sanforders. Ja, we kennen ze natuurlijk, alle drie. En, uh, maar er, er staan ook die, die, die anderen. Dat zijn ook allemaal mensen, gedreven mensen. Mensen met mooie acties. Ik zou zeggen, ga eerst op je gemak even iedereen uh, uitlezen. Wat, wat, waarom zijn ze genomineerd? En spreek het je aan? En uh, ja... Ik, ik denk wel dat, dat de meeste Zandvoortes op de Zandvoortes zullen stemmen. Dat denk ik ook. Ja, en David uh, Molenburg deed een oproep hè, om dat uh, te doen. Dus. Ja, oh, nou dan volgen we maar. Hè. Wij volgen David, heel braaf. <laughs> ik heb Zeker dat helemaal als je nog een paar jaar blijft zitten natuurlijk, hè, David. Dus, uh, ja, dat is natuurlijk de grote vraag binnenkort. Hè. Dat denk ik, nou dat komt wel goed hoor. Ja, denk je wel ja, dat hij nog tuurlijk, zes jaar mag blijven? Tuurlijk, David ja. wel. Ja? Ja. Zeker weten. Ja, we wachten het af. Dat ja. is altijd spannend, hè? Ja, blijf zo. spannend. we dingen zoals ze zijn of gaan dingen veranderen? Je weet het nooit. Ja. ja, als we in ieder geval Zandvoort blijven, hè? Dan, uh, dan wel. Wat zeg je? Als we Zandvoort blijven. Als gemeente wij Zandvoort. Zandvoort blijven? Als we gemeente Zandvoort blijven. Waar, waarom zouden we niet uh, gemeente Zandvoort? Zandvoort gemeente Haarlem uh, worden, bijvoorbeeld? Dat gaat toch niet gebeuren, joh? Nou. Denk jij? Nee, daar is toch helemaal geen sprake van, toch? Nou, ja, ze proberen wel een, uh, heel wat gemeentes uh, samen te voegen. Dus, uh... Nou, wat zal je toch gebeuren? Ja, dat bedoel ik. Oh, dus. ik schrik hiervan. Ja, ik heb niks gezegd hoor. Okay. Gewoon een vrolijke zaterdagmiddag. Ja. Lekker de kerstrommel misschien al opruimen. Ja, ik ken mensen die daar al druk mee bezig zijn. Nee, hey, 6 januari. Papa. Ja, hey, jongens. Sommigen halen de lamp op. al helemaal los. en Dat zijn op de donkere dagen. Dat uh, uh, uh, uh, uh, is zo, zo. Nog een beetje gezelligheid ja. in huis. Zo is gezelligheid op de radio met uh, deze van uh, Basic Black. I needed a party, a um, music to move to. So I called my homeboys on my cell phone. Yo, fellas, let's see what we can get into. As we proceeded on our way, so forth, fine ladies, and I had to say, Hey, ladies, are they? Goodbye. Dressed to impress and not fatter. Hey. Excuse me if I didn't address my name. We're here to prove that a group can make a move that moves anybody. Who rules at a party? So what's the chance on a dance with a new jack? Sound your guts to get down, jam. En zo is het het feestje tot uh, 5 uur. Zandvoort op zaterdag met deze Black en Nothing But a Party. We gaan uh, nog een plaatje draaien en zometeen weer meer info. Maar die is deze. Van Princess en uh, I keep on loving you. Marco de uh, is inmiddels gearriveerd. Uh, gezellig, Marco, dat je er weer bent. Zometeen dus is een uh, mooi stuk Pro AC weer uh, van uh, zijn hand. Even na vier uur bij Zandvoort op zaterdag. Maar hier zijn we nog uh, twee uh, andere berichtjes: eentje over de radio zelf. En eentje over politiek, Dolly. Ja, dan begin ik maar met die van de radio zelf. Want het hoorspel Hoogwater van de Zandvoortse toneelvereniging Hildering... is ook te beluisteren bij uh, ZFM. En wel op zondag 29 december, en dat is al gauw morgen... tussen 2 en 4 uur... Maar dat kan ook in het nieuwe jaar op maandag 6 januari van 10 tot 12 uur. En mocht u ze nou toch alle twee gemist hebben... dan kunt u vanaf 13 januari terugluisteren via toneelhildering.nl. Ja, het is een mooi hoorspel geworden. Dus, uh, ja? Ze ja, zeker. Dus allemaal luisteren. Allemaal luisteren. Niks missen ervan. Dan uit Politiek Zandvoort. De leden van PvdA Zandvoort hebben gekozen voor een gezamenlijke lijst met GroenLinks... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Zo maakt Daan Keijner, interimvoorzitter van de afdeling PvdA Zuid-Kennemerland bekend. De komende tijd zullen de fractieleden van de twee fracties wel al gaan samenwerken. Dus Karim en Maaike samen. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, tot zover de berichtgeving. Dankjewel Dolly, Zometeen. meteen. Volgende hey, Nu dank. dus met Marco en Randall en nog veel meer. Lekker blijven luisteren als laatste. Voor is hier Pieter Cabriel en de Sledgehammer. Tot zo.